9 uur. Het NOS journaal. Mark Visser. De twee treinen die gisteren in Amsterdam rond 6 uur frontaal op elkaar botsten, staan nog steeds op de plaats van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe het kan dat de twee treinen op hetzelfde spoor reden. Karin Alberts is in Amsterdam op de plek van het ongeluk en sprak een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. Er is activiteit op het spoor. Je ziet mannen met van die fluoriserende hesjes aan, bezig met het onderzoek. Uh, de twee treinen staan er, de neuzen nog tegen elkaar aan. Je ziet ook uh, dat, uh, vooral de Intercity, dat er behoorlijk wat kreukels zijn in de buitenkant. Jouke Straasma, zegt dat iets over de klap, die kreukels? Ja, dat moet een uh, behoorlijke klap zijn geweest. En uh, de treinen ja, die zijn uh, best wel beschadigd. En dat zie je ook uh, bij de neuzen, hè, waar ze tegen elkaar aan staan. En wat zijn de mensen die nu aan het onderzoek doen? Wat zijn ze aan het onderzoeken? Ja, dat zijn onderzoekers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie voor uh, Leefomgeving en Milieu. Uh, ja, die zijn natuurlijk onderzoek aan het doen uh, naar uh, toedracht en dergelijke. Uh, daar hebben we verder ook nog geen informatie over. Uh, maar goed, dat, uh, ja, dat is nog allemaal volle gang. En hoe lang zijn ze nog bezig met dat onderzoek? Ja, dat is voor ons niet helemaal uh, helder. Uh, zij hebben gewoon de tijd nodig uh, die daarvoor nodig is. Uh, we willen gewoon allemaal dat het uh, heel zorgvuldig gebeurt. En uh, ja, daar moeten we gewoon de ruimte voor hebben. Ja, terwijl we zo praten, komt er net een heel groepje brandweerlieden aan. Die uh, lopen nu ook richting trein. Wat is hun taak? Nou, dat zou ik eigenlijk niet weten op dit moment, nee. Die gaan in ieder geval ook even polshoogte nemen. Um... Over de oorzaak valt nog niks te zeggen, zegt u al, dat moet worden onderzocht. Uh, valt er al iets te zeggen, die treinen die moeten natuurlijk weg zometeen. Kunnen die gesleept worden, moeten die getakeld worden? Wat we gaan proberen is uh, de treinen weg te slepen. Uh, dat moet je natuurlijk ook heel zorgvuldig doen. Um... Want ze zijn niet ontspoord? Uh, nee, de treinen zijn uh, niet ontspoord. Uh, we gaan zelfs proberen of de Intercity uit zichzelf weg kan rijden. Kijk, hoe, uh, ja, hoe meer zich gewoon in één geheel toch weg krijgt, uh, hoe minder tijd het kost. Dus dat uh, gaan we op inzetten. Uh, maar goed, dus even afwachten hoe dat loopt. En u wacht nu eigenlijk op een seintje van de onderzoekers. Wanneer dat mag gaan gebeuren? Wanneer zij klaar zijn? Ja, het onderzoek is nog gaande. En uh, zo gauw dus de sporen en uh, nou, al het materieel wordt vrijgegeven. Dan uh, kunnen wij ermee aan de slag. En uh, proberen om zo snel mogelijk weer, weer uh, treinverkeer mogelijk te maken. Ja, het is een speculeren. Of kunt u al een beetje een inschatting geven? Zal het nog in de loop van vandaag zijn? Ik hoorde het tijdstip van 1 uur eerder noemen. Nou, wat we gaan proberen is uh, op de sporen waar uh, niet de treinen op staan, om daar uh, in de loop van de ochtend toch weer wat treinverkeer mogelijk te maken. Dat hangt nog wel af ook van de loop van het onderzoek. Uh, en daarnaast uh, proberen we in de loop van de middag uh, de sporen waar uh, de treinen nu op staan om die vrij te krijgen. En uh, nou ja, als de treinen weg zijn, dan kunnen we ook precies zien wat de schade is en uh, hoeveel hersteltijd daar ook voor nodig is. Dat was verslaggever Karen Alberts in gesprek met een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. Bij het ongeluk vlak voor Amsterdam Centraal vielen meer dan 100 gewonden. Zeker 42 van hen raakten zwaar gewond en zijn in het ziekenhuis opgenomen. Alle fracties in de Tweede Kamer gaan ervan uit dat er nieuwe verkiezingen komen nu het katshuisoverleg is mislukt. Ook volgens premier Rutte liggen nieuwe verkiezingen voor de hand. Het lijkt erop dat die verkiezingen dan pas na de zomer zullen worden gehouden. Regeringspartijen VVD en CDA willen ook zonder de steun van de PVV proberen... het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 te krijgen. Maar de kans is klein dat de oppositie daaraan gaat meewerken. Ruim 44 miljoen Fransen kunnen vandaag hun stem uitbrengen... in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Er staat vrijwel vast dat geen van de tien kandidaten... de 50 van de stemmen zal halen die nodig is om direct te worden gekozen volgt dan op 6 mei een tweede ronde tussen de nummers 1 en 2 van vandaag. In de peilingen gaan de socialist Hollande en de huidige president Sarkozy aan de leiding. Hollande wil rijke Fransen meer belasting laten betalen en minder bezuinigen dan Sarkozy. De stembureaus die sluiten vanavond om 8 uur en direct daarna volgen de eerste prognoses van de uitslag. Franse media mogen zolang de stembureaus open zijn geen voorspellingen doen... Bij de vorige verkiezingen raadpleegden de Fransen massaal de internetpagina's... van Belgische en Zwitserse kranten om toch aan informatie te komen. Een politieman heeft vannacht in Hengelo een man neergeschoten. De Hengeloze politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Enige wat duidelijk is, is dat de agent in de Oldenzaalstraat... zijn pistool trok en het vuur opende. De man is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk worden er later vandaag details over het schietincident in Hengelo bekendgemaakt. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De schrijver van het lied Het Autootje is overleden, meldt RTV Rijnmond. De Rotterdamse componist en tekstschrijver Henk van der Lee werd vooral bekend door dit nummer... dat hij schreef voor de Three Jackets, het trio waarin hij zong. Hij was 85 jaar. Van der Lee schreef Het Autootje in de jaren 60. In 1973 werd het nummer opnieuw uitgebracht onder de titel We mogen op zondag niet meer rijden met het autootje. Door de oliecrisis waren door de regering toen autoloze zondagen ingesteld. Robin Gibb van de Bee Gees is ontwaakt uit zijn coma. Bijna twee weken geleden werd de 62-jarige zanger met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Londen, waarna hij het bewustzijn verloor. Volgens de BBC heeft Gibb geprobeerd contact te maken met familieleden die naast zijn bed waken. Zo zou hij ook kunnen knikken. De zanger is al een tijd ziek. Hij heeft darm- en leverkanker. Dan het weer. Enkele buien, maar ook af en toe zon. Middagtemperatuur ligt rond 12 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar smiddags neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 13. ANWB ah, verkeersinformatie. Door het treinongeluk bij Amsterdam rijden er voorlopig geen treinen tussen Amsterdam en Haarlem, Amsterdam en Schiphol en Amsterdam en Zaandam. Er rijden wel bussen, maar de vertraging is toch meer dan een uur. Ladies and gentlemen, we got him. Ja, de eerste beelden van de merel kwamen deze week beschikbaar op de webcams van Vogelbescherming. De populairste zanger van Nederland was nog nooit op een webcam gesignaleerd. En nu is het dus zo ja, Het zou tijd worden. Het is echt leuk, hè? Het is toch <laughs> bijzonder, ja. Het is maar een merel, maar het is toch leuk om zo te zien. En dan gelijk broedt het op vijf eitjes. Uh, we konden ook een hele bijzondere waarneming doen die nog nooit vastgelegd was. Het mannetje voert het broedende vrouwtje. Komt aanvliegen met een wurm. Zij opent de bek als een, een pasgeboren jong en zij verorbert de wurm. Nou, dat is, uh, waren prachtige beelden. En dat geeft hoop op een hernieuwde start van het Big Brother seizoen. Tot nu toe is natuurlijk veel activiteit. Hè? Bij de oehoes, die, die uh, toch supergrave kuikers met die enorme muppetogen. De ooievaars, het vierde kuikers volgens mij. Ja, uh, inmiddels, gisteren vierde kuiken, uh, ja. Gearriveerd de ja. slechtvalken, met die enorme ruzies de hele tijd. Maar bij veel andere vogels was het verontrustend stil. De koolmees en de ijsvogel bijvoorbeeld. Ja, er gebeurt er geen moer. Nee, nou, en dat, is, ja, dat, dat heeft waarschijnlijk te maken met de hele koude aprilmaand. We hadden natuurlijk een hele warme maart. Ja. He, prachtig allemaal in korte broeken. En de vogels waren aan het broeden en het was geweldig. En toen kregen we een terugslag in temperatuur. En dat is heel duidelijk te merken met de, aan de broedactiviteiten. En de hoeveelheid insecten. NIO doet onderzoek naar insecten... en blijkt dat er zomaar 80 minder insecten zijn deze maand dan vorig jaar. Oh, toen dan de mensen die nu hier net allemaal zijn binnengekomen lopen... zijn ja, daar waarschijnlijk ook niet ja, zo blij mee. We ja, gaan het straks hebben over het grote insectenkookboek. En uh, deze mensen schrikken al. Die denken, hé, hey, mijn grondstoffen, mijn producten. Voor al die heerlijke recepten. Maar uh, ze zijn er dus minder. Dus uh, het, het lijkt gewoon op, alsof het dat hele broedseizoen een beetje... bij sommige vogels althans, tot stilstand gekomen is. Onder andere de koolmees. Maar het en ik, wordt lekkerder weer, toch? Het gaat deze week... Lekkere weer worden. Oh, ja. gelukkig. En dan onze eigen eekhoorncam op bigbroeder.tv. Nou, het is een drukte van belang. Uh, Reeën, hele familie zwijnen komen voorbij. En vooral die, die, die biggetjes zijn ja. echt te schattig om te zien. En die zijn heel goed gecamoufleerd. Je ziet eigenlijk alleen maar zo'n contourje zo onder die bomen door uh, dribbelen. En uh, over het te rennen. En we zien ook die eekhoorn zelf klimmend uh, en knabbelend. Hij steekt nog net niet zijn middelvinger op naar de camera. Want in het hockey zitten, dat doet hij mm. niet. Afwacht nog maar even. Maar kijk vooral naar Big Broeder TV, kun je de economie zien. Ja. Jazzpianist Joe Sample speelde It's a Sin to Tell a Lie... van Amerikaanse songwriter William Mayhew. 10-10! Er komt één actiedag voor de duurzaamheid. We hadden de laatste jaren namelijk twee, hè? Op 10 oktober had je 10-10, georganiseerd door uh, Wijnand Duivendak. En op 11 november 11-11, de dag van de duurzaamheid... van Marian Minnesma van Urgenda. Ja, en die twee organisatoren hebben elkaar gevonden. Slaan de handen in één. Wijnand Duivendak maakt bekend welke dag het is geworden. 10-10, dag van de duurzaamheid. Uh, ja, er zit niks in het midden tussen 10-10 en 11-11, dus we hebben het in elkaar geschoven. Ja. Wat was de reden daarvoor? Met 10-10, uh, dat was altijd 10% energiebesparen, 2010, 10 oktober. Dus we zaten heel erg vast aan die datum 10-10. Maar we voelden ons ook altijd een beetje ongelukkig erbij dat je ook nog 11-11 had. Zou dat ooit nog 12-12 worden? Uh, twee van die grote dagen, uh, een beetje dezelfde periode. Dus uh, bij ons was er een grote behoefte om het in elkaar te schuiven. En uh, bij Urgenda eigenlijk precies hetzelfde. Dit jaar was 11, 11 ook in het weekend en wij willen het heel graag door de week doen. En 10, 10, de besparingsactie, was natuurlijk een heel groot onderdeel... wat je eigenlijk gewoon graag op de dag van de duurzaamheid erbij wilt nemen. En uiteindelijk willen we allebei samen laten zien dat er heel veel bedrijven mensen zijn... die zich bezighouden met duurzaamheid om nog andere mensen erbij aan te lokken. Zo van, doe mee en maak die duurzaamheidsbeweging groter. En dat kun je samen sneller dan alleen. 10, 10 wordt de dag van de duurzaamheid. Uh, wat betekent dat voor dit jaar? Ik wil alvast een tipje van de sluier oplichten. Nou ja, 10-10 zelf zal uh, heel groot de actie die we vorig jaar voerden. Wat doe jij uit? Hè? Doe iets uit op 10-10, zullen we herhalen. Vorig jaar ging het alleen over elektriciteit... maar we zullen mensen nu oproepen op alle terreinen wat uit te doen. Dus ook uh, misschien de dag een keer de auto te laten staan... minder benzine te gebruiken, minder aardkast te gebruiken... op voedsel te letten, op allerlei manieren energie te besparen, CO2-uitstoot te besparen. Want dat is natuurlijk toch de kern van de 10-10 actie En daarnaast zal, ja, in het kader van de Dag van de Duurzaamheid... een veel bredere, hè, ook nog misschien zonnepanelen... en allerlei andere initiatieven zijn. Maar 10-10 richt zich op allerlei manieren. Wat doe jij uit energie besparen? Ja, de Dag van de Duurzaamheid daarbovenop gaat ook bezig met uh, onderwijs. We doen weer een, actie, een voorleesactie op scholen, we doen dingen op met kinderboerderijen. We zijn nu bezig met heel veel jongeren die eisen van minister Bijsterveld uh, ander en beter onderwijs, dus die zijn een manifest aan het schrijven. Duurzaam onderwijs, hè? Ja, daar helpen wij bij, want uiteindelijk is het heel belangrijk... dat je vanaf uh, de zesde tot en met uh, nou ja, levenslang eigenlijk onderwijs krijgt die naar een andere economie verwijst duurzame energie circulair noem het allemaal op. Nou ja, we zijn aan het kijken met allemaal grote bedrijven, we zijn hele woeste plannen aan het smeden, dus daar gaan we nu nog niet allemaal verklappen, maar dat komt wel. Eentje op. dan komt wel in de loop van het jaar. Er zitten elektrisch rijden tussen, maar er zitten ook dingen op openbaar vervoer tussen. Er zitten dingen met Ikea tussen. Er zitten dingen met uh, Praxis tussen. Er zitten dingen met de HEMA tussen. Dus we zijn echt uh, heel breed nu aan het kijken van kunnen we overal laten zien... dat duurzaamheid in de haarvaten van de samenleving is gekropen... en dat je er niet meer onderuit kan. Wanneer je op welke dag valt uh, 10 oktober dit jaar? <laughs> maar Jan fluistert mij toe op woensdag nee, Ik wist dat het door de week was Ik wist inderdaad niet op welke dag het was Zo ver weg is het toch nog wel hè? Woensdag 10 oktober, de dag van de duurzaamheid 10-10 Ja, en uh, ja, ik denk dat het wel dat het, omdat wij, We slaan de handen in elkaar En je merkt overal om je heen is grote behoefte om op één dag een keer te laten zien uh, Met hoeveel we zijn, wat we willen En om uh, ja, een uitdrukking te geven aan die enorme noodzaak Om wat aan duurzaamheid te doen Het is misschien nog vroeg, maar kun je je alvast aanmelden? Ja, op de, de duurzaamheid.nl kun je je aanmelden. En wij hopen dat er uh, heel veel mensen mee gaan doen. Je kan een biologische appeltaart bakken op de fiets naar je werk. Iets uitdoen, whatever. Of uh, een andere leuke actie verzinnen. Maar wij willen laten zien aan het bedrijfsleven en aan de overheid. Van, Kijk, de burgers willen echt wat anders. Doe mee. En we hopen dat dit kabinet ook eens uh, wat gaat doen aan dat thema. Ja, of dat dit kabinet dan weg is. Het zou nog beter zijn. <laughs> uit de suite in G-Klein van de Frans componist Jean-Philippe Rameau... van origine voor klaversimbel, uh, maar Angela Hewitt dacht vooruit. Ik grijp eens achter de piano vandaag. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. En deze week worden er opvallend veel bevlijsters gezien. Soms in groepen van wel enkele tientallen. Dat zegt zo van Vogelonderzoek Nederland. Ze broeden hier niet, maar zijn op doortrek naar hun broedgebieden in Scandinavië. Die je nog niet gehoord uh, vandaag op onze buitenmicrofoon nee. bij het kapitaal. Uh, lijken heel erg op merel. S ze zijn alleen wat forser en hebben iets langere vleugels. En ze hebben opvallend witte halve maanvormige vlek op de keel. De bef dus. Geen bevlijsters op onze vn via 035-6711-338. Wel veel vroege bloeiers, vlinders en... Joop van Riet, Breda. Ja, voor het eerst in 50 jaar zijn er ooievaars aan het broeden hier in het Markdal. Trouwens, voor het eerst in 50 jaar in heel West-Brabant. Het is genieten. Ze zitten sinds een week op een ei. En misschien nu al twee. En het is bovendien bovenop de boerderij van Staatsbos weer in het stuk Markdal dat nu hersteld is. Nou, dat is een aanmoediging om door te gaan. U spreekt met Corriet van Rossen uit goi in Friesland. Ik heb op zaterdag roeiend door Hempens bij Leeuwarden... Bij de oeverzwaluwenland, de eerste oeverzwaluw zien vliegen. vlieg. Heer Buis uit Nijmegen, ik wil even doorgeven dat de vaste judaspenning is opengegaan. Gerrit Mink uit Zuidland. Vandaag vloog er een flamingo over Zuidland. Grijpbakker uit Zwolle. Gisteren liep ik na het posten van een brief langs de Noterhof... En uh, wat zag ik daar? Tussen allemaal gele dovennetels stond één cyclamenrode dagkoekoeksbloem te bloeien. Jozef Doens uit Kastrikum. Uh, woensdag hoorden we de eerste dag te gaan in de duinen van Kastrikum. Lisette Duivendak uit Eckelrade, Zuid-Limburg. Op zaterdagmorgen reden aan de voorkant van ons huis... de amateurwielrenners voorbij die bezig zijn met de Amstel Golf Race. Aan de achterzijde hoorden we de eerste koekoek. Met vrater Willy Broders in de beeld. Tussen de koude dagen was het zaterdag vrij zonnig. En dat bracht ons de eerste bonde zandoogjes... die meteen bezig waren met een paringsdans. O, zagen we een geaders witje... En de eerste vuurjuffer. En ik hoorde de eerste vietes. Het is een uurtje of vijf. En ik sta hier in Baren bij een enorme beuk van zo'n jaar of honderd. Die heeft trouwens nog helemaal geen blaadjes. Maar tussen de wortels van de beuk, die echt die bemoste, enorme, indrukwekkende wortels... groeit piepklein, volledig in bloei, een trasje vergeetmenuutjes met geel hart... En lila-paarse kleine uitnodigende bloemtjes. Nou, heel mooi gezicht. Hallo met Jaak Witteveen. Om 7 uur s'avonds hoor ik eh, in de Goudse Hout in Gouda de eerste tuinfluiter fluiten. Tja, prachtig zo'n tuinfluiter. Um, we gaan even naar de muziek voor veel luisteraars. Uh, veel luisteraars hebben uh, over de muziek in Vroege Vogels een hele duidelijke mening. Of ze zijn dol op de uh, licht klassieke keuze van onze muzieksamensteller Renald Ruiter. Of het mag, alsjeblieft, anno 2012 wat moderner. Um, ja, die mails krijgen we wel. We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Geef gerust uw mening door. Nou, vorig jaar hebben we drie maanden lang speciale Nederlandstalige liedjes laten horen. U werd het misschien nog wel geschreven door Wietske Loebis... En afgelopen zondag uh, hadden we die uitzending vanaf de Floriade... en hoorde u drie keer Frans Pollux met een uh, vocaal winloze bijdrage. Nou, dat beviel ons zo goed dat we vanaf nu elke zondag een Nederlands lied gaan laten horen... dat uh, natuurlijk wel over natuur gaat of over milieu. De primeur is voor Jan Rot. Vorige week kwam zijn nieuwe cd uit, de grote Jan Rot-plaat. En daar staat een nummer op dat getiteld is Hebban ola Vogela. U weet het misschien wel, de oudste Nederlands geschreven tekst uit de 11e eeuw. Hebben alle vogels nesten begonnen, behalve ik en jij? Waarop wachten we nu? Dat was de mooie lente-tekst van bijna tien eeuwen geleden. Jan Rot zette het op muziek en dat klinkt nu zo: Alle vogels bouwen nesten. Lijkt voor ons nu ook het beste. Zal ik aan de jouw? In een boom het netje trouwen Alle vogels zijn begonnen Zo gewonnen, zo gerommen Is de ijsprong weer voorbij Loopt de dooier leeg in mij ons in de mesten, straks zal ons zo weinig resten. Als de koekoek koek en de griet, leggen ook de mijmant niet. Laat ons nu niet verder dromen om ons heen zijn alle bomen. Al door anderen bezet, liefste vlieg met mij naar bed. A she We hebben Vogela van Jan Rot in een afgestofte versie. Uh, volgende week uh, hoort u weer een nummer. Ja, niet van Jan Rot, maar dan weer uh, van iemand anders. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De eerste proef met de tilt van olifantsgras in de buurt van Schiphol is goed verlopen. Het gras werd in de meer getild om ganzen te weren. De vogels blijken inderdaad niet op het gras af te komen en ook niet op de oogstresten. Ondertussen is het gewas wel geschikt om te verbranden in elektriciteitscentrales. Wageningse onderzoekers hopen er in de toekomst ook bioplastics en andere grondstoffen uit te kunnen halen. De teelt van het olifantsgras is een van de maatregelen die staatssecretaris neemt om ganzen bij de luchthaven weg te houden. Daarnaast wil Atsma ook tienduizenden ganzen vangen of schieten. Vogelbescherming Nederland is blij dat Atsma ook inzet op het voorkomen van aanvaringen. Door ganzen met alternatieve gewassen uit de buurt van Schiphol te weren. Maar het schieten van ganzen is volgens vogelbescherming juist contraproductief. Door op ganzen te jagen vergroot je juist het risico op aanvaringen, zeggen de vogelbeschermers. Een onderzoek. De investeringen in duurzame beleggingen zijn in het eerste kwartaal van het jaar flink ingestort. Vergeleken met het kwartaal daarvoor werd er 28% minder geïnvesteerd in zon- en windenergie en andere duurzame fondsen. 2011 was nog een topjaar voor duurzame beleggingen. Toen werd er bijvoorbeeld wereldwijd 205 miljard in groene energie geïnvesteerd. Nu zitten de investeringen op het laagste niveau in drie jaar. De reden, u kunt het wel raden, de economische crisis. Maar ook het aflopen van stimuleringsregelingen in Amerika speelt de Groene fondsenparten. Bedreigde Natuur. Het is bijna gedaan met de Witte kivitsbloem. Een natuurgebied bij het Groningse Haar is nog de enige plek in Nederland waar hij voorkomt. Slechts 15 stuks. Vorig jaar waren het er nog 30. En een, nou, een kleine eeuw geleden nog duizenden. Natuurmon natuurmonumenten luidt de noodklok. woordvoerder Aaljezant. Zowel de witte als de gewone kievitsbloem die komen voor in beekdalen. En die beekdalen uh, moeten periodiek overstromen, wil zo'n kievitsbloem kunnen overleven. En uh, ja, de meeste beken in Nederland zijn gekanaliseerd, zo ook in uh, de groeiplaats waar die nu staat. En uh, dat betekent dat zo'n soort langzaam achteruit kwijnt en uiteindelijk verdwijnt. Wat moeten we doen? Uh, wij willen dat de provincie en het waterschap nu zo snel mogelijk een pijlbesluit nemen... zodat de waterstand omhoog kan. En wellicht komende winter de beek, de kievitsbloemen kan overstromen. Waardoor ze uiteindelijk weer een beter leefgebied krijgen. En hopelijk blijven voortbestaan. Kortom een oproep aan de waterschappen. Waterpeil verhogen. Waterpeil verhogen. En in dit geval ook zo snel mogelijk. Want het zou zonde zijn als we deze prachtige kievitsbloem... waar nou ja, haar ook vroeger beroemd om was, dat we die zouden verliezen. Nog zo eentje. Voor de bruinrode wespenorgis is het helaas al te laat. De enige overgebleven populatie in Nederland in een groeve in Zuid-Limburg... is onlangs volledig vernield, waarschijnlijk tijdens werkzaamheden. Vorig jaar werden op deze plek nog 24 stuks van de zeldzame orchidee ontdekt. De bruinrode wespenorgis is, of moet ik zeggen was, te herkennen aan de flinke behaarde stengel. De bloem is donkerrood tot paars. De werkgroep Europese Orchidee heeft aangifte gedaan van de vernieling. Nieuwe natuur. Ja, ook goed nieuws. We hebben er weer een. Een nieuw dier in de Nederlandse natuur. Het gaat om een zeenaaktslakje slakje van nog geen 10 mm. Ja, dat is een klein ding, maar hij is wel nieuw. <laughs> het diertje werd ontdekt door een Belgische duikster van de Stichting Anemoon in de Oosterschelde. Hoe gaat zoiets dan? Hè? Vraag ik me af. Waar let je dan op ja. als Belgische duiker? Dat ja, je dertje, een duiker boven komt en zegt. Hey, er zit iets onder mijn nagel. Vanwege de blauwe kleur is het diertje de let op, hemelsblauwe knotsslak gedoopt. Helemaal als een verrassing kwam de ontdekking niet... want de knotslak werd tot nu toe langs de hele West-Europese kust gevonden. Van Noorwegen en de Britse eilanden tot de zuidkust van Portugal aan toe. Het broeikaseffect. Dieren die door de verandering van het klimaat... hun leefgebied naar het noorden opschuiven... lijken zich op het eerste gezicht handig aan te passen. Maar toch schuilt er een addertje onder het gras. De Wageningse onderzoekster Marleen Kobbe ontdekte... dat vogels die hun leefgebied verschuiven aan inteelt ten onder dreigen te gaan. Volgens Kobben zijn er steeds maar een paar vogels die naar het noorden verhuizen... en daar een nieuwe populatie stichten. De genetische variatie in die nieuwe gebieden neemt daardoor steeds verder af. Uit de computerberekeningen van Kobben blijkt zelfs dat een vogel... als bijvoorbeeld de middelste bonte specht... door dit effect wel eens volledig zou kunnen uitsterven. Ja, tot slot nog een bericht voor alle Mackies. Apple is het meest vervuilende IT-bedrijf ter wereld. Dat zegt Greenpeace in een studie naar 14 grote internationale softwarebedrijven. Zo draaien de datacentra van Apple voornamelijk op kolenstroom en kernenergie. En ook groeit het energieverbruik van het, ex van het bedrijf explosief. Uit het onderzoek blijkt verder dat de IT-bedrijven Google, Yahoo en Facebook juist vaker kiezen voor schone energie. Apple zelf zet verrassend genoeg vraagtekens bij de cijfers van Greenpeace. Volgens het bedrijf krijgt het dit jaar zelfs de meest milieuvriendelijke, oh sorry, het, het meest milieuvriendelijke rekencentrum dat ooit is gebouwd. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Er kwam nog een staartje achteraan. De gitarist Iza Elias speelt gitaarbewekking van Vieni Arsace uit de opera Semiramide van de Italiaanse componist Rossini. Bert Idema. Ja, ik zat even te luisteren naar onze buitenmicrofoon. Wat... Oh, ja, in, in, oh, Winterkoning. Oh ja. Um, prachtig toch hier buiten. Bert Idema gaf 40 jaar lang les aan basisschoolleerlingen. Ik zie vragen. Ja, we gaan dit doen, hè? Ja, we gaan naar de tuinreservaten. Bart Idema gaf. 40 jaar lang les aan basisschoolleerlingen in zijn schooltuin in Amsterdam. Nu hij met pensioen is, heeft hij speciaal voor opa's en oma's van deze kinderen... een boekje geschreven, Tuinier je fit. Hierin laten zien dat tuinieren niet alleen leuk is... maar ook een goede en goedkope manier om in beweging te blijven. Een uh, ja, soort groene sportschool dus. Janet Paramoor zoekt Bert Idema op in de Dr. Alma schoolwerktuin in Amsterdam. En ook al zwaait juf Petra daar nu de scepter... het lesgeven kan hij toch niet helemaal laten. een Hartstikke okay, mooi losse grondje. Moet je kijken. En wat je dan krijgt, is dat je de grond niet overhoop haalt. Maar als je dit doet, kijk dan. Zie je het verschil? Moet je bij je voet beginnen... En dan vanaf je afwerken. Maar dan moet je wel gebukt staan. Maar het is een beetje sporten dan. is helemaal zoals ik sta. Kijk dan. En kort beet pakken. Zie je dat? Ja. En dan begin je hier weer. En dan voel je je, eerlijk, je spieren, jongen, aan het eind van de dag. Dan ben je lekker bezig geweest. Bert, Idoma, nou, je hebt al 40 jaar kinderen lesgegeven in schooltuinen. Je bent met pensioen, maar je kan het niet laten, hè? Nee, Zo nee, nee, nee, natuurlijk niet, man. Ik heb mijn handen jeuken als ik dit weer zie en ja. ik wil aan de gang. Ik sta hier met je boek in mijn handen, Taneer je fit. En dan gaat ook een hoofdstuk gaat over kinderen, of eigenlijk kleinkinderen. Hè? Ja, Want dat boek ja, is ja, stuk klopt. een beetje geschreven voor oudere mensen. Ik heb zelf twee uh, kleinkinderen, Annika en Marin. En bij de tuin bij mijn dochter en mijn schoonzoon hebben we natuurlijk een tuintje aangelegd. Ja. En daar zijn we lekker bezig. Dus twee letters gezaaid met rucola. En dat kwam gisteren boven. En dan zie je de verwonderde gezichten en dan denk je, ja, je kweekt verwondering. En het is leuk voor open oma, want jij wil vooral de oudere mensen weer aan het tuinieren hebben, hè? Ja, natuurlijk. Gewoon het feit dat je vijf of zes keer bukt. Dat je wat op moet rapen. Het oppotten, het verpotten. Ik denk dat tuinieren een fantastische manier is om fit te blijven. Zowel geestelijk als lichamelijk. Want als je wat plant in een viooltje... dan nou, mag je ook best weten dat het een viola is. Geestelijke gymnastiek. Ja, geest, geestelijke gymnastiek. Of de pesten hebben als je een Latijnse naam vergeet. Hoe heet die nou ook alweer? En daar ben je dan mee bezig. Dat vind ik goed gegeven. Jij noemde het zelfs een groene sportschool, hè, tuinieren. Dat noem ik zeker. Ja, zo. Eh, sportscholen kost op het ogenblik gewoon een heleboel geld. Nou, je portemonnee wordt dunner. Zeker als je 65 geweest bent, dan gaan ze nog meer van je afpakken. En dan denk ik, joh, ga nou die achtertuin niet bestraten. Maar laat dat nou gewoon zo groen. En ga samen lekker even s'morgens erin. Mm -hmm. Haal de oude bloemetjes eruit. Haal wat onkruiden weg. 25 keer bukken, dat is toch gewoon goed. En dan drink je je kopje koffie totaal anders. Echt waar, dat smaakt beter als je bewogen hebt. 25 plantjes verzorgen per dag zijn 25 diepe kniebuigen. Ja, dat is ook zo, want kijk, hey, ik ga ja? dit even... Ik zie hier een onkruidje staan, straatjesgras. Ja? Ja. En dat haal ik er even zo uit. Ja. Uh, poa anua heet die. Ik zeg het maar eventjes. Gewoon gras? Ja, ja, gewoon gras, heet Poa aan ja. Maar kijk, als je zorgt dat hij niet zaait, heb je niet je hele regels vol met gras staan. Mm -hmm. Dus elke keer als ik zo'n klein plantje zie staan, dan buk ik eventjes als ik ja. de fiets pak of wat ook. En dan heb ik in de loop van het jaar heb ik eigenlijk niet echt het gevoel dat ik echt aan het ben, want nee. ik haal ze klein weg. Maar er zijn natuurlijk oudere mensen die niet meer kunnen bukken. Dat begrijp ik heel goed. Maar dan zou je dus uh, op je balkon, want misschien heb je dan ook geen tuin meer. Of je gaat in je tuin, maak je een verhoogde bak, mm -hmm. zodat je niet meer hoeft te bukken. En dat kan je ook gewoon in, in, een, in een rolstoel kan je dat doen. Maar dan moet je je tuin een beetje aanpassen. Maar is er bijvoorbeeld ook speciaal gereedschap wat handig is? voor? Ja, zeker. Er zijn aangepaste snoeischaden met een, een soort uh, ja, mechaniek, waardoor je minder hard... Uh, minder... Volgens mij hebben ze hier een... Uh... Hebben jullie wat discussie? Wat is de show van? Je, je moet er maar één doen. Ja. En hij vroeg naar me als, als je ook deze kan moest doen. Toen zei ik nee. Nee, want ik denk dat het uh, waarschijnlijk dat je op dit bedje gaat saaien. En dan hoeft ja. het andere nog niet gedaan te worden. Ja. Ik ga even gewoon op ja, Peter. Ja, want dan staat hij ja, wat uit te leggen. Hm. Je hebt het meegenomen uit van de, de lucht. Hoor me! Hoor me! Hoor me! Hoor me nou, maar hopen dat jullie op je eigen tuin ook warmer hebben. Onze medewerkers, die 24 uur per dag... 7 Weet je wat ik zo goed vind? Structuur, hè? Je kan natuurlijk zeggen, ga lekker gezellig tuinieren... maar als je zegt, doe alleen het violenbed en ga dan weer terug... dan slaan ze geen stukken over. En dat is net als met rekenen en taal. Je begint met één keer één en dan ga je niet in één keer tien keer tien doen. Even terug naar de bejaarden, de oude ja, mensen. Ja, is goed. En mocht het dan toch uh, zo zijn dat je na een dag of na een uur tanieren pijn in je rug hebt? Een beetje pijn in je rug, ja. Daar krijg je natuurlijk ontzettend veel groenten en bloemen voor terug. Het is toch goed als je weet dat je een rug hebt? <lacht> Gelukkig maar. Ja. En volgens mij kan je dat heel lang volhouden. Want uh, er zijn volkeren die tot op hoge leeftijd gewoon uh, landbouw bedrijven. Tijden moet je aanpassen, dat vind ik wel. Je moet niet meer zo lang achter elkaar werken als voorheen. Ik ga nog even terug naar je boek. Ja. Want jij, jij, jij ergert je eigenlijk een beetje aan die uitspraak van... als je oud bent en achter de geraniums gaat zitten, hè? Ja, daar word, daar word je mee doodgegooid. Ja. TV-programma's, radio, al de maar die, die achter de geraniums zitten. Op de eerste plaats zie ik ze bijna nooit voor het raam staan. dat is al één. En op de tweede plaats zijn het hartstikke sympathieke en leuke planten. Want ja. hij heet niet eens geranium. Dus uh, al die mensen die zeggen dat verkeerd. Oh. Het pelargonium. Aha. Nou, als je het blaadje ziet, dan heeft hij prachtige zones op zijn blad zitten. Maar stel je voor dat je nou echt gewoon niet meer goed kunt bewegen. Je komt niet meer buiten. Je hebt alleen maar een paar planten in ja. je kamer. Ja, ja. Wat dan? Nou, dan vraag je op je verjaardag van je kinderen een geranium. En die ga je lekker in augustus schuim steken. Je vraagt ook wat potjes. Je doet wat aarde erin. Je legt, eh, op je aanrecht leg je een paar kranten neer. en je gaat, Die stekjes die steek je in die potjes. Die zet je op een beetje leuke, lichte en warme plek. En ineens zie je dat er blaadjes aan gaan komen. En dan weet je al, dan zitten er ook worteltjes aan. Als je die geranium dan een beetje weet overwinteren op de vensterbank... en je zet hem later in een grote pot, je verpot hem... En er komt het eerste bloemetje aan, dan heb je een totaal andere geranium... dan die je koopt bij de supermarkt of bij, uh, bij een, een groot winkelbedrijf... die tegenwoordig al die dingen verkopen. Het gaat om het zelf bezig zijn met dingen. En die geven meer ja, bevrediging, vind ik een beetje een raar woord... maar goed, in ieder geval voldoening, moet ik zeggen. En, uh, en dat, dat, is, dat geeft het leven glans. Planten geven het leven glans, dat staat er ook in gekund. De geranium is een uitdaging. De geranium is een uitdaging, ja, natuurlijk. Planten die, die, die, die Met een plant kan je, heb je een band. Ik heb zelf een een stekje meegenomen uit Tunesië van een bonte oleander. Dat is inmiddels een plant geworden van 2, 3 meter. En wat is het? Genieten zich om lekker achter zo'n plant een mediterraan glaasje wijn en een olijfje erbij te prikken. Dat is toch een heerlijk gegeven? Ik denk dat iedereen die jou nu heeft gehoord zin heeft om naar buiten te gaan. Dat moeten ze ook doen. Want uh, buiten, dat, is, uh, dat hoort bij het leven. Er is geen binnen zonder buiten namelijk. Dat is ook een aardige, denk ik. Gabriel, wil jij eens vertellen, als je aan het harken bent, herhaal je dan de harde alleen maar naar je toe? Of doe je hem dan nog terug ook? Wat? Meestal doe ik hem nog terug ook. Want krijg je wat gebeurt er namelijk als je die hard alleen maar naar je toe haalt? Wat haalt? Nee. Dus wat wat moet wat... Uit de suite in was dit herfstbloemen voor cello en orkest van de Tsjechische componist David Popper. Sprinkhanen spiesjes, meelwormen, ravioli en gebarbecuede palmkeverlarven. Volgens de schrijvers van het eerste Nederlandse insectenkookboek is dit het voedsel van de toekomst. Maar voedseldeskundige Lars Charas denkt daar... Garas moet ik zeggen, hij zit tegenover mij, en kijkt me gelijk kritisch aan. Lars Charas denkt daar heel anders over. Aan tafel een van de schrijvers van het insectenkookboek, Marcel Dieken... ...hoogleraar entomologie aan de Wageningen Universiteit... ...en, hier eh, de genoemde lasgaras dus, van het kenniscentrum voor duurzaam voedsel, Feeding Good. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de bordjes worden hier al klaargezet, want er is ook een, een, een, een, een soort insectenkokken hier druk aan de slag. Daar gaan we zo uh, meer van horen en proeven, vrees ik. Uh, uh, Allereerst even over het boek, want meneer dieke, ik heb begrepen... dat niemand minder dan Maxima het eerste exemplaar in ontvangst nam. Jazeker, dat, uh, en dat is niet voor niks. Uh, dat is omdat het een, een thema is wat heel belangrijk is... omdat uh, hoe wij met ons eten omgaan in de context van de steeds groeiende wereldbevolking... dat baart zorgen. Maar even los van de motivatie, zo, want heeft u haar uitgenodigd... en riep ze meteen, oh ja, dat, dat lijkt me heel leuk, of hoe... Um, we hebben haar gevraagd of we aan haar het eerste boek mochten overhandigen. En vanwege de achtergrond van het belang van het eten van andere vormen van eiwit... dan wat we nu doen, heeft ze daarin toegestemd. Het was ook daar... echt haar motivatie. Die deed wat ze dacht van... nou. Ja, wat, nee. Wim, wat Wim Lex kookt, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Laat ik dit eens proberen. Nee, het was echt dat het niet alleen iets lekkers anders is... maar ook dat het van belang is dat we gaan nadenken... over hoe we met onze dierlijke eiwitten omgaan. Ja, nou, nou bent u daar al meer dan tien jaar mee bezig... om die insecten aan de man te brengen. We hebben wel vaker contact gehad. Ja. Uh, onder andere ook over insecten. Uh, en over het eten van insecten ook wel. Uh, maar in Nederland... Nederland wil toch nog maar steeds niet aan het insect... Nee. Jawel hoor, uh, alleen oh, ja. moet je niet verwachten dat het van de een op de andere dag gebeurt. Ja, ik ken, uh, daar heb je echt ik tijd niemand voor nodig. Dat insecten eet. Ja, wel als een geintje van Een, zo, een maar. presentator voor een camera die er eentje in zijn mond steekt. Maar... Nou, ik uh, heb nog vorige week bij de Stentor een uh, poll gezien op de website waar gevraagd werd of mensen interesse hadden in het eten van insecten. En ongeveer 20% van de respondenten zei dat ze dat wel wilden doen als ik een politieke partij had die 20% van de zetels in de Tweede Kamer had... ik zou heel tevreden zijn. Ja, maar die pols van Maurice de Hond die ken ik ook. Maar of mensen daadwerkelijk zo stemmen, is maar de vraag natuurlijk. Nou, uh, de, ik heb uh, diverse gelegenheden waar ik ook uh, verhalen houd... en waar dan ook uh, gerechten, zoals hier van Henk van Geurp, uh, van een van de auteurs van het boek. Mm -hmm. uh, als het lekker klaargemaakt wordt, dan willen mensen er ook graag wat van weten. En dat is ook waarom we dit kookboek gemaakt ja. hebben. Om te laten zien hoe lekker het kan zijn... En daarnaast de blootboodschap te vertellen van hoe belangrijk het is... dat we ook nadenken over alternatieven voor het gangbare dierlijke eiwit. En waarom zijn die insecten? Waarom is het eten van insecten belangrijk? Um, op dit moment gebruiken we 70% van het landbouwareaal wereldwijd... om vlees te produceren. De wereldbevolking stijgt van 7 miljard naar 9 miljard mensen. En de welvaart neemt ook nog toe. Dat betekent dat... Als toenemt, gaan mensen meer vlees eten. Of dat dan nou nodig is of niet, dan kun je een vraagteken bestellen. Maar dat gebeurt. In China bijvoorbeeld in de afgelopen 20 jaar is de vleesconsumptie verdubbeld. Van 20 naar 40, 50 kilo per persoon per jaar. Dat, is, Als dat we, we, houden we niet vol? Dat houden we niet vol, want over een paar jaar dan, dan zitten we echt aan de grenzen daarvan. Uh, dan moet je gaan zoeken naar alternatieve vormen van, van eiwit. En insecten zijn een uitstekende bron van eiwit. In... In uh, het zuiden, in ontwikkelingslanden wordt het al heel veel gegeten... maar vanuit het westen wordt daarop gereageerd... ach, dat is bag, dat is vies, dat moet ja. je niet doen. Terwijl eigenlijk moeten we een voorbeeld aan hen nemen. En wat er nu gebeurt is dat als de uh, hamburgerketens... in ontwikkelingslanden binnenkomen... dan gaan mensen dat vlees eten en laten ze het andere ja, staan. Want je moet het, je moet het echt zien, als, niet als alternatief voor je biefstuk of je worst... maar als eiwit, is, hè? U zei het al, het is een... Ja, het, is, het is een eiwitbron, een eiwitbron maar ja. dat is natuurlijk uh, een biefstuk of worst. Is ja. dat ook, is ook een dierlijk eiwit? En kijk, wij hebben in Nederland meer dan voldoende dierlijke eiwitten. Nog. Maar wereldwijd gezien zijn er zoveel mensen die te weinig dierlijke eiwitten hebben. Ja. Uh, Janine is inmiddels naar het keukenhoekje gewandeld. En staat daar met kok uh, Henk van Gerp? Dat, uh, um, waar, waar, waar kijk ik nou allemaal naar? Ja, ik kan het wel enigszins uh, ontwaren, denk ik. Maar even de expert aan het woord. Ziet het er lekker uit? Het ziet er uh, lekker uit, dat zal ik toegeven. We hebben een uh, hartige taart gemaakt, ook uit het recept uit het boek. En uh, een mooie voorjaarssalade erbij uh, met uh, asperges. Nee, nee, nee. nu zit je me een beetje om de tuin te leiden, want we hebben hier een hartige taart met... I uh, insecten dus. Ja, ja, is ook ja, daarvan, ja, Goh. ja met uh, uh, meelwormen En door de salade hebben we ook lekkere gebakken, sp euh, springhaatjes zitten. Springhaatjes ja. gedaan. Ja, want ik moet wel zeggen, wat mij opviel aan het kookboek... want ik heb het uitvoerig bekeken... is dat het nog wel steeds... ik had ook een beetje gehoopt op echt recepten met... Uh, weet je wel, uh, meelmalen van meelwormen... dat dingen echt helemaal van insecten zijn gemaakt. Maar het is nog steeds een beetje een, een, een, een dotje springhaanendieren... en een, een dotje wormen daar. Ja. Nou, dat staat ook duidelijk in het boek. Dat je dus uh, heel bescheiden met die insecten aan de gang kan. Maar je kan er ook uh, zelf die hoeveelheden eiwitten... Uh, opvoeren ja. door er meer in te doen. Want wat voor zoden zet het aan de dijk als ik dan. Uh, want de meeste recepten zijn ongeveer. Nou, dan zeg je 20, 30 gram insecten. Dan deel je het door vier personen. Ja, zo kom ik natuurlijk never, nooit niet aan mijn eiwitten per nee. dag, toch? Nee, dan uh, iets meer uh, insecten kopen. En iets meer insecten erop doen. Het is een beetje het baby steps principe. Precies. Van mensen voorzichtig laten ja, proberen. Ja, ja, voorzichtig proberen. En je kunt het natuurlijk gewoon ook uh, de mensen laten zien. Dus ja. gewoon uh, heel, dat zie je hier met die. Uh, nou, snij even een stukje af, met name voor Menno. Dan gaat hij dat zo ja, meteen de, de, de, lekker proberen. Ja, heerlijk. Dan okay. um, gaan we even naar Lars uh, uh, Garas, Want uh, wij, wij, he, Marcel is natuurlijk uh, jubelend. En uh, de kok Henk ook over de insecten. Maar uh, Lars, dat, uh, dat uh, laten we maar tutoriëren hier. Uh, uh, dat ben jij niet. Nou, um, het ligt er een beetje aan, aan je uitgangspunt. Mijn uitgangspunt is... hoe kunnen volgende generaties ook nog lekker en divers eten? En uh, dat overlapt wel heel erg. Maar ik denk dat insecten een, een, een, een stap te ver is. Ten eerste, we, we eten al veel te veel eiwitten. Dus we kunnen prima met minder eiwitten aan. Uh, dus we hebben niet echt vervanging nodig. Daarnaast zijn er ook nog heel veel plantaardige eiwitten... die veel beter passen bij onze huidige eetcultuur. Maar zo ja, we hebben, zo. Of, ja. Uh, soja, andere pulvruchten. Uh, ja. Maar je hebt ook noten en je hebt uh, bepaalde eiwitknollen in, uh, in de andes. In maar eerst even voor het eerst. Je zegt, we, hebben, we eten al veel te veel eiwitten. Ja, dat is in, in, via onder andere ons vlees, toch? Dus via als we daarvan af zouden willen... Zou juist, zouden dan die insecten die heel erg eiwitrijk zijn... een goed alternatief kunnen zijn? Ja, maar dan eet je dus evenveel uh, eiwit in feite. En je, um, uh, het is heel erg lastig... Voor mensen in de huidige eetcultuur om over te stappen naar insecten. Dat merk ik omheen. Me uh, dat merk ik ook in, in, in ontwikkelingslanden. Ik, ik ben wel eens op zoek geweest naar insecten en het is niet altijd even makkelijk om insecten te vinden. Ook al. Uh, lijkt het in die eetcultuur wel heel vaak uh, gegeven. Ja, halen. want Marcel, in jullie boek, als ik het opensla... Dan, het, is, het is prachtig vormgegeven en er staan echt uh, geweldige recepten in. Het is niet alleen maar mooi bladeren en lezen, maar echt uh, handig ook. Maar goed, ook heel veel foto's van markten uh, in, in, in nou ja, zowat alle derde wereldlanden... met vrolijke marktkooplui, met enorme schalen... met nou, van, van allerlei uh, wormen en insecten en krekels. En, en, en Lars zegt, nou, je ja. moet je best doen om ze te vinden. Nee nou, dus, hoor, uh, je kunt ze uitgebreid vinden. Maar soms uh, moet je in het juiste seizoen zijn. Want over het algemeen worden nu nog insecten daar gegeten. op de manier zoals wij ook paddenstoelen vroeger in het bos zochten. of bosbessen gingen zoeken. Uh, wordt het uit de natuur gehaald daar waar het op het moment dat het. Het seizoen van, noem maar wat, van de mopaneworm is... Maar waar kan ik het in Nederland krijgen? Dat vind ik veel interessanter. Maar in Nederland worden ze speciaal gekweekt voor... Uh, en daar hebben we dus een aantal bedrijven die speciaal insecten kweken ja, voor Ja, maar waar consultie. kan ik het kopen? Je kunt het kopen Mocht bij het uh, de webpoelier op het internet. De, Je web, kunt, uh, de insectenpoelier op het internet? Nee, de webpoelier. Ja? En die verkoopt het. Je kunt het ook bij de Sligo kopen. Dat is de groothandel voor de horeca. En door het kookboek... Komen er komen nu een aantal winkels die het ook in de schappen leggen. Dus het ja. begint wel degelijk ja. te groeien. Maar Lars is. Dus even een. Uh, Henk, wat zeker nu in mijn mond heeft we even weggelopen? Wat is dit? Uh, Sprinkhaan, hè? Springgaan salade. Maar zeker even een springgaan in mond. Lars, even zwart-wit. Zijn insecten ja. het eten van de toekomst? Ja of nee? Jij zegt nee. Het is een, het, het is een heel klein on, on onderdeel ervan. Maar ja. ik denk dat insecten vooral gebruikt gaan worden om uh, door het vis, visvoer te doen. Ja. En. Um, een heel, heel klein beetje natuurlijk ook voor mensen consumptie... omdat het leuk blijft om af en toe een insect door, uh, door je eten te doen. Een beetje voor de grap dus, ja. Marcel. Um, dat het als veevoer gebruikt zal worden, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat Viesvoer, dat ook zal ja. gebeuren. Maar um, ook zeker voor mensen consumptie. En kijk, ik, dan moet je het vergelijken met bijvoorbeeld ofwel garnalen... Daar eet je ook niet uh, meteen uh, hele borden vol van. Nee, maar okay. het is iets voor lekkers. Maar voor een deel zal het ook kunnen vervangen. wat we nu in bijvoorbeeld uh, vleesproducten hebben. Er wordt nu geëxperimenteerd met gehaktballen. die voor 30% bestaan uit uh, meelwormen. Ja, de hybride ballen, maar dan met meelwormen. En ik zou je zeggen: dat is voorgelegd aan mensen die niet wisten wat ze eten. Uh, 90% vond de uh, gehaktbal met 30% meelwormen erin. veel lekkerder dan de gewone gehaktbal. Ja, maar dat is als mensen het niet weten. en dat is precies jouw punt toch? Oh, uh, ja, uh, klopt. en in de, in de uh, industrie, daar zal ook vast en zeker nog wel um, gemalen meelworm of iets dergelijks uh, gebruikt worden. Maar waarom niet uh, soja of andere plantaardige producten? Ja. Waarom... Toch de stap naar dierlijk, want we eten al zoveel ja. eiwit. Nou, Marcel? Nou, ik, ik vind het uitstekend als mensen minder dierlijk eiwit gaan eten en plantaardig eiwitten. En gevarieerder. En dit past daar ook in, omdat je gevarieerder gaat eten. En van mij hoeven mensen niet op hetzelfde niveau dierlijke eiwitten. Maar als je naar nou binnen de dierlijke eiwitten wilt gaan variëren, dan kun je beter insecten eten dan gewoon vlees. Dus dat is niet alleen. Goed voor uh, de totale voorziening van dierlijke eiwitten. Maar ook als je dan dierlijke eiwitten wil eten... en dus uh, dieren als insecten in plaats van koeien... dan ben je ook nog eens milieuvriendelijk bezig. Want ja. de productie van een kilo uh, springhaan kost veel minder energie... kost veel minder voer... en levert ongeveer 100 keer minder broeikasgassen op. Ja. Dus het is het op allerlei manieren is het heel, heel veel beter dan... Als je gaat kiezen, je hebt, wel je, je hebt natuurlijk wel duidelijk minder in de mond. Ik zit nu die uh, springhaan-salade te eten. Ja, ja die, die springhaan heb ik er al uitgegeven. Sprinkhaan eet ik dan even eruit. Ja, het is. Um, ja, het, is een, een, een, het is natuurlijk gemarineerd en een beetje olie. En het smaakt oké. Okay. Het is natuurlijk een beetje een rare, drogere springgaan in je mond. Je houdt wel af en toe een schildje, heb een ik het je tanden een, weg? Um, maar <laughs> het, het, het eet best lekker weg. En als je er helemaal overheen bent dat het raar is dan. Ja. Uh, dan nee. valt het wel mee. Maar de bite van een, van een biefstuk hè, voor vleeseters. Maar vergelijk het nou als je had dezelfde salade... en dan had je er gebakken spekjes op zitten. Ja. Dan zou je ook niet zeggen van... Nou, ik heb alleen maar wat kleine gebakken spekjes nee, erin zitten. Dan zou je zeggen, ik ja. heb een heerlijke salade die gevarieerd is... en daar zit dit en dat en dat en spekjes in. Nou, ja. nu heb je in plaats van de spekjes springkanen. Maar het, uit, het, het uitgangspunt, en dat, dat is misschien ook wel belangrijk om, om dat even, even te stellen... het uitgangspunt van uh, vleesvervanger is natuurlijk goed. En mijn uitgangspunt is hoe eten volgende gener generaties... en hoe blijven we zo dicht mogelijk bij de eetcultuur... zodat we mensen meekrijgen naar een ander eetpatroon. En wat eten wij dan wel? Uh, in, wat is dan wel volgens jou het voedsel in de toekomst, Lars? Uh, we zullen minder, minder rundvlees eten en meer gevogelte. Dus mm -hmm. meer, meer, minder, minder roodvlees en meer gevogelte. Ja. We minder... ik, zag bij een, ik zag in jouw stuk ook staan... onze visserijvloot verdwijnt vrijwel geheel. Vond ik ook nogal opmerkelijk. Uh, ja, de zeeën zijn gewoon bijna, bijna leeg. En het is gewoon wachten totdat ze leeg zijn. Ja. Um, en dan zullen uh, de vissers niet meer naar buiten gaan om te vissen. Maar dan zullen ze misschien wel uh, zeeboeren worden. Waarbij ze uh, zeewier en... en um, Algen. Mosselen, mosselen gaan kweken. Ja. Ja. Dus jij zegt er staan grote en rigoureuze veranderingen op stapel op het gebied van onze voeding. Ja. Deze insecten zouden daar een rol in kunnen spelen, maar uh, daarmee veranderen we de wereld niet direct. Uh, nee, en het is veel makkelijker om te beginnen bij datgene wat, uh, wat, wat mensen kennen. Ja. Maar het blijft, blijft natuurlijk ontzettend leuk om dit als, als aanvulling te hebben... en er le lekker mee, t, uh, ja. mee te spelen in Nou, de dat is het zeker. Want uh, ja, nogmaals, dat boek is, uh, ziet er zeer smakelijk uit. Het ja. geeft ook echt veel inspiratie. Mensen die voorheen misschien wel eens op een markt of een braderie... zo'n rare krekel in de mond hebben gestopt, die kunnen nu echt wel aan de, aan de ik, slag. Mag ik ook nog zo'n de kijken, recepten van ik eet, Henk onder andere. Ik eet al twintig jaar geen vlees, maar ik had het ah, er net over met jou. is daar. Jij zei, ik heb zelfs al een keer een veganist uh, zover uh, gekregen. Ja hoor, ik zie uh, dat... dat dat mensen ja. ervoor openstaan om iets nieuws ja. te proberen. En zelfs wel doen ze het maar eens zo af en toe. Dus je steekt nu wel een beest in je mond, maar geen vlees? Misschien nou, moet nou het dit zo. is ja. ook gewoon ja. vlees natuurlijk. Is dat Ja Vlees, Vlees dat zijn spieren. En hier eet je meer dan alleen spieren. Uh, maar je, dus eet je eet wel een dier natuurlijk. Je eet wel ja. een dier. Nou, ja. Het nou, smaakt dus gewoon een soort gefrituurd chipsje. Ja. Uh, wij gaan uh, afsluiten. Heren, uh, heel handen, hartelijk bedankt. Voedsexpert Las Garas, Marcel Dieke, hoogleraar entomologie in Wageningen. Dat en is we nee, nee, aan een heel mooi kaartje voor je geluid. En Henk van Geur, de Kok. Heel hartelijk bedankt. Wij zijn er uh, volgende, volgende week weer. weer en we krijgen nu de einde-einde. En we gaan lekker eten. Dag. We waren zo goed als klaar. Er lag uiteindelijk een pakket.